Goedemorgen, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. Eerstejaarsstudenten worden vanwege corona een jaartje extra gematst. Ze krijgen een jaar langer de tijd om verplichte studiepunten te halen. Het gebeurde de afgelopen twee jaar ook al. Het nieuws komt wat laat, geven de hogescholen toe. Maar door de lockdown en de golf aan Omicron-besmettingen, vinden ze dat studies toch weer flink verstoord zijn... en studenten meer tijd moeten krijgen. Ajax wist mogelijk al langer van het grensoverschrijdend gedrag van Mark Overmars. De directeur voetbalzaken is opgestapt. Hij stuurde berichten naar vrouwelijke collega's die te ver gingen. Volgens een hoogleraar Sport die onderzoek doet naar dit soort zaken was dat al bekend bij de club. Volgens haar waren journalisten van NRC bezig met het onderzoek en besloot Ajax vervolgens om een stap te zetten. Check even de reisplanner voordat je naar het station fietst. Ook vandaag rijden er weer minder treinen. Het komt door een personeelstekort bij ProRail. Veel verkeersleiders zitten thuis of in quarantaine. Dus krijgen ze de roosters niet rond. De weg kleurde vanochtend wit in warmer veer. Duizenden liters melk stroomden over het asfalt omdat een vrachtwagen was gekanteld. De chauffeur wilde een bocht insturen en toen ging de hele trailer om. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. De chauffeur kon ongedeerd uit de cabine klimmen. Een Amerikaanse kustwacht heeft 18 mensen gered van een losgebroken stuk ijs. Ze reden met sneeuwscooters over een bevroren meer toen de boel ineens begon te scheuren. Een grote ijsschots raakte los en dreef weg met de mensen er nog op. Ze zijn door de kustwacht met een boot en een helikopter gered. Het weer dan nog een droge zonnige dag vandaag. De wind is wel fel, het is een graad of acht. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Wat in de regio nog altijd opvalt, is de N203 vanuit Amsterdam naar Alkmaar. Door een ongeluk met een gekantelde vrachtwagen is de weg daar helemaal dicht bij de aansluiting met de N246. Het is nog onduidelijk hoe lang dit precies gaat duren. Tot zover de verkeersinformatie.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 In het kader van uh, Zandvoort Kiest praten wij vandaag met uh, Raymond van Haften, In het dagelijks leven wethouder in Zandvoort, maar lijsttrekker voor D66 voor de komende verkiezing. Welkom. Ja, dankjewel. Um, tijd. Eerst wethouder, dan uh, lijsttrekker worden. Uh, u bent sinds uh, twee jaar wethouder sport, onderwijs, jeugd, sociaal domein, duurzaamheid, het circuit en de Formule 1. En het project uh, Boulevard. Die kom ik straks nog even <laughs> over. over rijrichting en zo. Ja, dat heb ik toevallig vanmorgen in de krant gelezen. Uh, daar is nogal wat over te doen geweest, over die rijrichting. Even kort zo. Uh, ik ben ook wees kijken. Hij is wel smal hè, voor een dubbel fietspad, toch? Nou, het is, het is niet, het, het, de rijweg is niet te smal. Het zorgt ervoor dat het autoverkeer langzamer gaat rijden. Dat is wat we willen. Dat is en, toch fiets, en die fiets dan daarnaast? Ja, dan kunnen twee fietsers aan beide kanten rijden. Oké, okay, ja. we gaan dat zien even. <laughs> even. Uh, gaat u wel een bord neerzetten overigens? Verboden te fietsen op de boulevard? In het nou, duis? dat niet, ook, maar dat niet alleen. Uh, kijk, wat we nu de afgelopen jaren natuurlijk zien, is dat als mensen naar het, het strand komen op de fiets en dan de eigen weg terugke uh, mm -hmm. zeg maar, over het uh, voetpad uh, terugfietsen, ja. ja, dan willen we vanaf. Dus er gaan wel degelijk iets van borden en handhaving plaatsvinden. Want het is nou juist de bedoeling dat ze veilig ook op de weg mogen okay, gaan maar fietsen. Maar Duitsers mogen op de stoep fietsen? Ja, in Duitsland, maar niet in Nederland. Dan moet je dat wel vertellen. <laughs> ja, daarom. Ja, nee, daarom. Goed, uh, dat even over het begin. Uh, Formule 1, daar uh, zal ik nog wel over hebben. Uh, wie is meneer Van Ik ben uh, nou, in 1953 geboren. Uh, heb altijd een aantal jaar in Amsterdam gewoond. Uh, 18 jaar in Wijk aan Zee. Daar ben ik daar ook <kwijnt> politiek actief geworden voorzitter van de Dorpsraad uh, in Wijkenzee geweest, uh, voorzitter van de VVV... allerlei evenementen georganiseerd. Uh, werkte op dat moment uh, bij Simavi in Haarlem... en ben vervolgens uh, uh, overgestapt naar de KWF-kankerbestrijding... hoofdfondsverwerving en uh, marketing en communicatie. En 50 jaar KWF uh, georganiseerd in 1999. Uh, en vervolgens, uh, nou ik denk een jaar of zeven, acht uh, fondsenwerven geweest bij de Lepra Stichting in Amsterdam. In die tussentijd verhuisd van Wijk Zee mm -hmm. naar Halfweg. En in 2018 werd ik wethouder in Halen die de Wouden. Dat is een druk bestuurlijk leven ja. en uh, dan kom ik bij mijn andere boelens. U bent ook een trotse opa. Heb je daar nog wat tijd voor dan? Nou, ik, ik, ik was inderdaad, nadat wij als gemeente Hamel-Liedersparing wouden overgegaan waren naar de gemeente Hamelmeer, inderdaad met pensioen. Ik uh, had toen gedacht van nou, dan gaan we één dag in de week op onze jongste kleinzoon oppassen. Uh, dat doen we eigenlijk nog wel steeds, alleen ik steeds minder en mijn vrouw steeds meer. <laughs> dat is een soort uh, deeltijdverschuiving. <laughs> ja, dat is op de donderdag. En onze andere twee uh, kleinzoons, die wonen wat verder weg, die wonen in Schaigebrug. Als je het dan uh, zo druk hebt, hè, een, een, een bestuurlijk leven van, wat heel erg breed is, van uh, fondsenwerven tot uh, bestuurslid, uh, raadslid en, en wethouder, heb je dan ook tijd voor hobby's? Nou, dit is mijn hobby. Ik vind het ontzettend leuk om te mogen doen. En um, dat betekent dat als je uh, als hobby beschouwt... toch helemaal niet erg is dat er wat tijd in uh, gestoken moet worden. Dus ik, uh, ik vermang me prima met mijn hobby. En daarnaast heb ik ook een andere hobby, dat is namelijk koken. Daar wou ik ook nog even naartoe. Je ja. bent koninklijk onderscheid door het koken. <laughs> ja, dat klopt. Ja, um, ook weer zo'n 20, 22 jaar geleden heb ik met een aantal vrienden in Beverwijk... want ik woonde toen nog in Wijk aan Zee, ja. de Wijken Kookclub uh, opgericht. Een hobbykokvereniging... -kok, wij <coughs> in tussentijd zo'n 250 mensen uh, maandelijks uh, een hobby uh, vervullen, uh, uitgegroeid tot een, een, grote, een grote club uh, oh. daarmee um, voorzitter geworden en het koken is gewoon ontzettend leuk om te doen dat, dat doe ik thuis ook, zoveel mogelijk als ik kan en op tijd thuis ben, dan kook ik ook thuis Is er nog tijd voor die club in Wijk aan Ik ben inmiddels gestopt als voorzitter Maar wel blijf ik koken? Koken nog okay. steeds, maar ja, met de uh, corona is het natuurlijk heel lastig ja. geweest de afgelopen maanden allemaal dicht geweest, ja en uh, Bij KC is nu erg in, uh, in het nieuws. We ja. uh, hebt er lang genoeg gewoond. Heb je last van gehad? Jazeker. Het is niet nieuw wat je, wat je nu mensen hoort zeggen. Ik bedoel, wat, toen was het ook zo dat je, nou, als je de, de wasbekken <tus> buiten ophangt, dan moest je wel even de lijn uh, schoonmaken. En ik heb in die periode dat ik daar voorzitter was, uh, te maken gehad met uh, de opslag van het, uh, zeg maar het slipdepot. Ja. Hè? Men wilde aan de noordzijde van de Noordpier, ja. wilde men een, een soort opslagdepot aanleggen. Ja. Rijkswaterstaat was daarmee bezig om daar vrijhaven daarmee uh, leeg te maken. En dat hebben we met succes tegen kunnen houden. Okay. Nou, omdat het nu erg actueel is, uh, zeker gisteren en eergisteren het proces en ja. de rapporten. Uh, die IVM zit er redelijk in. Dus ik, denk, ik zal eens vragen hoe dat zit. Uh, het, ook gezondheidmatig is dat uh, zwaar geweest voor een aantal mensen. Nee, ja, dat klopt. En ik weet nog dat uh, toen ik daar actief was en ook later, want de huisarts van, van wijk en zei, die maakte zich daar al heel erg veel zorgen mm -hmm. over. Want die kreeg ook inderdaad kinderen al <coughs> in zijn praktijken waarin die toch de verbinding wisten te leggen met de gevolgen van de aanwezigheid van, van stil. Dus ja, het is, ook qua gezondheid is het natuurlijk, nou, dat wordt steeds duidelijker, wel een issue. Punt, punt in Wijkenzee was en het niet alleen in Wijkenzee, maar Beverwijk en Heepscherm. Ja, maar dat heel veel mensen eh, ook afhankelijk zijn van de aanwezigheid van Tata en, en dus jarenlang eigenlijk niet eh, Tata ja. heeft willen aanspreken om op hun verantwoording en uh, ja. de zaak die ze daar aan het vervuilen waren. Ja. Het, gaat, het gaat nu wel die kant op en we uh, zien wel er even... komt. Ik ben wel een paar keer geconcentreerd dat u erg druk bent, maar ik ga het toch vragen. Sport u? Niet meer. Niet meer? Ik heb, nee, ik heb uh, twee jaar geleden uh, ben ik gaan uh, walking voetballen. Ik heb jarenlang uh, gevoetbald, zaalvoetbal. Uh, ik heb, mm, denk ik, uh, 15 jaar lang uh, ben ik trainer, coach geweest van een En, en uh, deed toen dus zelf daar actief aan het neel. Uh, ging tennissen, uh, maar blessures uh, weerhielden mij uiteindelijk uh, om daarmee door te gaan. Mm. Dus uh, nee, ik, ben, ik heb een, uh, een kwetsbaar lichaam blijkbaar. U kunt altijd gaan golven. Um, daar moet je wel tijd voor hebben. <laughs> We gaan richting uh, verkiezingen en uh, u bent nu twee jaar wethouder. Uh, aangetreden na uh, het zoveelste, uh, in het dorp gaat het al over de zoop van vier jaren. En we zijn nu met deel zoveel bezig ongeveer. Wat trof u aan toen u hier in 2020 kwam? U heeft een, uh, een, een bestuurlijke achtergrond elders. Ja. Een aantal mensen die van buiten in de politiek komt, die zeggen tegen mij... Goh, die zandvoorten zit toch heel anders in elkaar? ja dat is, ja, maar En wat dat, tref je dan aan? Als dat, je van, dat, van nee, maar dat is ook zo. Bepompt. Nou, kijk, laat ik eh, zo zeggen, toen uiteindelijk eh, duidelijk werd dat D66 de mogelijkheid eh, kreeg om weer een wethouder te kunnen leveren, heb ik me daar nog behoorlijk op georiënteerd, want ik ik kwam uit de regio uh, waarin ik ook al met mijn voorganger, hè, met Gerard Kuipers, mm -hmm. te maken heb gehad. Mm -hmm. En ook al wist uh, uh, hoe uh, problematisch uh, de politiek in Zandvoort uh, soms kan zijn. Natuurlijk mm -hmm. uh, heel goed op voorbereid. En uh, uiteindelijk heb ik toch die uitdaging aan willen gaan. Omdat ik vind dat je, dat je met mensen en voor mensen bezig bent. En uh, je kan niet uh, mensen veranderen maar ik kan wel aandacht besteden aan wat hun mm. bezighoudt... waar ze mee bezig zijn en wat ze belangrijk vinden. En uiteindelijk is dat voor mij wel de trigger geweest... om te zeggen, nou, ik ga toch mijn best doen om de komende twee jaar... Hè, toen, de twee jaar die mij resten, om daar iets moois van te maken. En ook binnen het college mijn, mijn rol eigenlijk gezien als van... ik ben de verbinder, ik moet de verbinder zijn... en ik moet ook binnen het college het vertrouwen terugbrengen... want dat was op dat mm. moment erg slecht. Uh, en de verhouding tussen raad en uh, college was natuurlijk ook niet elter sterk... Dus ik heb me vooral bezig gehouden met het, het terugbrengen naar het normale omgaan met elkaar. Oké. Okay. Um. We gaan ermee stoppen voor het eerste gedeelte. Uh, en daarbij komt er dat u de muziekkeuze mag doen. Welke richting moeten wij dan denken? <coughs> nou, wisselend. Uh, ik, ik ben groot muzikaal liefhebber. Dus ik vind alle, alle genres vind ik mooi. Uh, in dit geval denk ik dat uh, nou, Nina, uh, 99 Luftballon, dat ik dat een heel mooi nummer zou vinden om mee te beginnen. <laughs> dan gaan we die draaien. Dank u wel. Dat was wel even een verrassing. Ja? Ja. mij niet. Ik vond, <laughs> nee. vond hem wel grappig. Ik ben ook zeer benieuwd naar het tweede nummer. Um, de wethouder terzijde. We gaan naar de lijsttrekker van D66. Ja. Um, een lijvig programma. M als, uh, minder pagina's als uh, vier jaar geleden. Het wordt steeds compacter, maar wel helder ook. Uh, zes punten. Um, de hoofdpunten van uw programma is uh, iedereen gelijke kansen. Meer aandacht voor jongeren. Duurzaam wonen, werken, sporten. En een gezonde omgeving. Dat is ongeveer vier kantjes. Mm -hmm. Veilig en vrij. Investeren en bereikbaarheid. En geen gedoe in de raad. Ja. Zou punt 6 niet punt 1 moeten zijn? <laughs> ja, maar daar ben ik niet alleen verantwoordelijk voor. En dat nee. doen we met z'n allen. Maar uh, er wordt, en we komen straks wel even terug. Er wordt een gedragscode aangehaald uh, in uw uh, programma. En die gedragscode die is er al gewoon. Die is in 2020 aangenomen. Ja. En, uh, maar die blijft... moet niet in de la liggen. Die moet je op tafel leggen. Ja, dan zou je dus een klein boekje moeten maken en dat aan ze geven. volgens mij hebben ze dat allemaal al. Nee, dat is prima. Dat is ieders zijn eigen verantwoordelijkheid. Maar mm -hmm. ik vind ook dat je ook in, in, binnen het collegeoverleg elkaar met enige regelmaat mag aanspreken op dat gedrag. Uh, zijn we nog steeds in lijn met de afspraak die we mm -hmm. met elkaar gemaakt hebben. Hoe je met elkaar omgaat. En politiek mag iedereen zelf bepalen hoe die daarmee omgaat. Alleen ik vind, wij vinden uh, dat het op deze manier beter in past bij, uh, bij mensen, best antwoord. Ja, dan moet ik toch even terug. Uh, twee bestuursonderzoeken uh, geleden, en de laatste is van een paar maanden geleden, wordt ja. dat gewoon weer gezegd. Joh, de raad gaat niet goed met het college en andersom. Ja. En onderling is het ook niet alles rokenij. Nee. Nee. En dan denk ik van ja. Uh, gaat dat goed komen? Ja, dat hangt niet alleen van ons af. Uh, als het aan mij ligt, uh, ga ik door in de lijn die we de afgelopen twee jaar hebben ingezet. En uh, als je terugkijkt, uh, als je toch even terug mag kijken, uh -huh. dan laten we, nou ja, wat is 8-9 maanden. Hebben we laten zien dat we tot heel veel dingen in staat zijn. Als de verhouding, onderlinge verhouding en het vertrouwen in elkaar en het elkaar iets gunnen, dat als dat de boventoon voert, dan kan je heel veel voor elkaar krijgen. Ja, u zegt zelf een paar maanden geleden, uh, er is de afgelopen maanden nogal wat gebeurd. Hè? VVD uh, trekt zich terug en uh, wordt een andere coalitie, een andere oppositie. En ineens blijkt dat er een aantal dingen wel uh, op de rit komen. Ja, dat zegt iets over het verleden, maar dat zegt hmm. ook iets over het heden. Oké. Okay. Al deze punten, wat is voor u eigenlijk um, het hoogtepunt? Waar, waar het, wat is voor u persoonlijk het meest belangrijke? Nou, het meest belangrijke is eigenlijk de gezondheid van de inwoners en, en, en de wijze waarop je met elkaar in Zandvoort leeft, maar ook in Bentveld, um, hoe je daarmee omgaat, uh, aandacht voor mensen die... Um het moeilijk hebben om mee te komen. Kinderen die achterstand oplopen. Door een privé situatie thuis. Dat maakt me grote zorgen. En ik denk dat dat voor mij het belangrijkste is. Want als iedereen goed in zijn vel zit. Iedereen ook gezond is en mee kan doen. Dat je ja, uiteindelijk iedereen in zijn antwoord daarvan kan profiteren. Het is ook uw, uw grootste punt. Hè? Punt drie. Daar staat eigenlijk heel veel in over, ja. over kinderen. Over ouders. Ja. Maar daar komen ze nog op. Mooi. We gaan ze een stuk voor stuk doorlopen. En ik hoop dat we bij de zesde ook nog aan kunnen <lacht> Hoewel we die al een beetje behandeld hebben. Uh, want ik kan eindloos erover zevenen. Maar u ja. heeft gelijk. Dat moet gewoon normaal gedaan worden. Punt. Ja. En ik denk dat het ook een strekking van punt zes is. Uh, iedereen gelijke kansen. We willen de D van D66 tot leven laten komen in Zandvoort. In de vorm van echte participatie. Nou, de D is van Democraten. Dat is al heel veel mensen het alweer vergeten. De D66 ligt uh, op de tong. Als ik participatie lees, dan denk ik eigenlijk, daar heeft iedereen zijn mond van vol. Ja. Er is nog niet zo lang geleden weer van alles gedaan over participatie, over bijvoorbeeld parkeren. Um, komt dat ook nog een keer goed? Nou, Kijk, dus... Wat u zegt in uw, in uw programma, uh, van we gaan het zo en zo doen, mooi. Maar gaan we het ook, gaat het ook lukken allemaal? Nou, ik denk dat, en kijk ik toch wel even terug naar de afgelopen twee jaar. Als je kijkt naar het participatieproces rondom de renovatie van de Paulus Loot, waar iedereen positief op heeft gereageerd, ik denk dat dat het voorbeeld is, neem iedereen die iets wil zeggen serieus, besteed er aandacht aan. Maar participatie betekent niet dat iedereen zijn zin krijgt. en mijn, onze rol als, als, als, als raad, en misschien straks ook weer als wethouder, is het algemene belang en het bredere belang voor ogen te houden. En niet het privébelang. En daar schot het vaak in. Als mensen denken dat als ik meegepraat heb... dat ik mijn zin krijg, dan is het, dan is het geen participatie meer. Nee, nee dat ben ik met u eens. Um, u laat het zelf vallen. Straks weer als wethouder. ja Als dat niet zo zou zijn, gaat u dan inderdaad. Ja, zeker. Dat is de consequentie van een lijsttrekkenstrap. Die keuze heb ik bewust gemaakt. Maar... Ik heb ook aangegeven dat mijn streven er is om datgene wat we nu in gang hebben gezet... de afgelopen twee jaar, om dat de komende vier jaar ook verder ja. voor te kunnen zetten. Oké. Okay. Um, in dezelfde uh, gelijke kansen, vrijwilligerswerk is gelukkig iets dat we allemaal hebben gezien. D66 wil het meer versterken, vrijwilligers van het jaar evenement verder bouwen. Ik heb dat gelezen. Ja, dat spreekt u aan, hè? Nou, <laughs> u bent daar een tijd geleden uh, uh, aangesproken door de PvdA... en een inwoner uit Zandvoort heeft daar nog een opmerking over gemaakt... Um, PvdA vraagt beleid. Er is beleid. Uh, wat gaat de lijst daarmee doen? Nou, om, uh, met name eigenlijk om te zorgen dat datgene hè, wat in 2010, meen ik, als beleid uh, werd vastgesteld in deze gemeenteraad uh, blijkbaar door een aantal mensen vergeten is dat het er was. En ik, ik vind het belangrijk, in lijn met inderdaad wat de Partij van Arbeid voorstelde, om te zorgen dat het weer herleeft. Dat we inderdaad ons realiseren dat vrijwilligerswerk ontzettend belangrijk is. Als, uh, nou ja, in, in de totale samenleving is het heel belangrijk. En, en, en daar waar het een beetje in de vergetelheid is geraakt, of waarbij mensen die vrijwilligerswerk doen niet de steun krijgen en niet de aandacht krijgen die ze eigenlijk verdienen, daarvan vind ik dat je daar echt, echt aandacht aan moet besteden. En wat mij betreft, met de Nick Bijenprijs er een twee, drie jaar geleden in leven ja, daar moeten we gewoon meer mee doen, daar moeten we meer aandacht aan besteden. Ja, het grappig is dat het beleid er is en dat er een aantal dingen gewoon knalhard in staan over vrijwilligersmarkt en over festiviteiten die u nu ook aanhaalt. Dus ik uh, ben benieuwd wat daarvan komt. Um, ook lees ik dat de Pride moet uh, uh, ondersteund worden en, uh, en gefaciliteerd worden. Um, komt dat bij het thema van we willen zo divers mogelijk zijn binnen D66? Dat is niet de basis. Ik vind dat iedereen in uh, Nederland en zeker in Zandvoort de ruimte moet krijgen om te zijn wie die wil zijn en mag zijn. En daar hoort dit ook bij. Ik vind, ik vind uh, dat wat in Zandvoort al jarenlang gebeurt, hè, de Pride in the Beach, is geweldig. Maar het mag niet beperkt blijven tot een paar dagen. Ik vind dat je echt iedereen elke dag opnieuw eh, aandacht moet geven, ruimte moet bieden en eh, vrijheid moet laten om eh, zaken zoals hij zichzelf wil invullen ook inderdaad mogelijk te maken. En ik vind het dus heel belangrijk dat we meer aandacht besteden aan eh, de LHBT-gemeenschap. Daar bent u en, mee bezig, met lhbti beleid ja, als ja, wethouder? Nog. Ja, ook dat. Ik vind het heel belangrijk dat, dat iedereen eh, zich in Zandvoort thuis voelt. Mm -hmm. En daar hoort dit ook bij. Oké. Okay. Uh, puntje 2. Meer aandacht voor jongeren. Komen die aandacht tekort? Als je kijkt naar de afgelopen twee jaar, corona, uh, dan zie je gewoon dat er grote problemen zijn ontstaan. Uh, dat weten we allemaal. Uh, dat je, uh, waar de discussie de afgelopen tijd over gaat, is dat jongeren een woning zoeken. Dat is een andere doelgroep. Uh, jongeren hebben recht om uh, te wonen. Maar ik vind dat eigenlijk de groep die daaronder zit, je, je begint bij nul. En ieder kind in, in Zandvoort moet de gelegenheid krijgen... op te groeien in veiligheid. De kansen te krijgen die hij heeft. De talenten te ontwikkelen die hij heeft. En daar moet je als gemeenschap, als gemeente... alles voor in het werk stellen. Want uiteindelijk als je dat niet doet... als je dat verwaarloost... zul je latere fasen van hun leven... de problemen op, op je bordje krijgen. Ik uh, lees ook Jongerenraad. Uh, dat lees ik in, nu in meerdere programma's. Nog even kort. Uh, er, er was... Een jonge raad is antwoord, die is te zielen. Um, krijg je dan niet het idee van, goh, het is de derde jeugdraad die opgericht gaat worden. Moet bekijken wat er gebeurt. Nou, ik, ik, ik vind het ook logisch. Hè. Je ziet altijd van een soort golvenbewegingen. Er zijn op een gegeven moment dus een generatie die belangstelling heeft om mee te praten. Dat zie je nu eigenlijk ook terugkomen. Ja, maar... jongeren, jongeren willen echt aandacht voor hun zaken, hun problemen. En uh, over een paar jaar uh, is dat misschien weer minder. En dat is ook niet erg. Als je <coughs> kijkt naar speelplekken... Uh, je, je richt een bepaald speelterrein in... dan zie je dat in een bepaalde periode daar enorm gebruik van wordt gemaakt. En na een paar jaar is, hij, is die groep die daar gebruik van maakte... een oudere leeftijd geworden. Ja. Zijn andere dingen gaan doen. Uh, en dan, een paar jaar later komt er weer een nieuwe groep aan... en die willen opnieuw uh, hun eigen uh, plekje veroveren. Hoort er allemaal bij. vind ik helemaal niet erg. Maar het is wel de taak van ons als, als, als, als politiek om ervoor voor te zorgen dat die faciliteiten er zijn... en ze de ruimte krijgen om daarover mee te praten. En niet over hun te praten, maar met hun te praten. Ja, op toonblik zie je in, in Zandvoort die golf al komen... en dan hebben we het niet eens over een jeugdraad... maar dan heb ik het toch over uh, een aantal partijen... Jong Zandvoort, uh, Zee... die echt jongeren naar voren schuiven. Hè? En ik zie ook bij een aantal partijen... zonen en dochters van, uh, van raadsleden zitten. Is dat dan de juiste weg? Nou ja, het is in ieder geval een weg eh, die ervoor zorgt dat jongeren gehoord worden. En eh, of ze het op deze manier doen, dat, dat gaan we zien. Ik weet nog niet of ze in de raad terechtkomen. Maar ik gun ze van harte eh, dat ze eh, een voldoende stemmen krijgen om, om binnen te komen. En eh, ja, het is ook een goed proces. D66 is ook een partij die altijd oog heeft voor jongeren. En, en, en zorgt dat jongeren ook inderdaad een plekje krijgen in wat ze dan nou ook van alles willen. Ik denk dat dat ook heel belangrijk is. En we gaan het wel zien, wat het wordt. Maar nogmaals, ik wens u heel veel succes. En wie is de jongste op uw lijst? Dat is Tessa Slomp. Oké. Okay. Nou, dan gaan we weer een verrassing van het muziekje <laughs> naartoe. Ik ben zeer benieuwd wat uw tweede nummer is en dat te horen. Oh, weet u hem al? Nou, ik, er is in ieder geval een liedje van Neil Diamond. Oké. Okay. En um, dan moet ik even goed nadenken wat de titel van het liedje is. <laughs> we gaan het horen. <laughs> Tot straks. Time and the feeling is laid back. Palm trees grow and rents so are low, but you know, keep thinking. muziekkeuze deze keer van Neil Diamond. een ja. verschil? Ja, nee, dat zei ik in het begin ook. Ik heb uh, niet speciale muziekstijlen. Ik vind uh, muziek mooi. En uh, er zijn verschillende genres... die ik ook inderdaad echt ontzettend leuk vind. En dit is er een van al jaren overigens. Ja. We gaan uh, naar puntje drie. En u zit op het puntje van uw stoel. Want ik heb al drie keer gehoord... ik wil wat over de Formule 1 vertellen. Ja, ja. Formule 1 is natuurlijk uh, uh, gigantisch geweest. Uh, de aanloop... Uh, jammer, want het ging een keer niet door. Het zat heel zandvoort stond er al klaar voor. Ja. Uh, alles was al uh, gedaan. Dat heeft wel de ruimte gegeven om enige verbeteringen aan te brengen dit jaar of uh, vorig jaar. Ja. En dat um, is goed gelukt. Zeker. Trots als een wethouder, waarschijnlijk. Zeker. En wat gaan we daar als lijsttrekker mee doen? Voortzetten. Dat is een makkelijk antwoord. Ja, nee, maar zo is het ook. Weer. Je hebt natuurlijk dingen gezien in het evaluatierapport? Ja, evaluatierapport is vorige week uitgekomen. Um, ja, ik heb, wat je daarin ziet is dat, dat inwoners, bezoekers, ondernemers geweldig positieve cijfers uh, hebben laten zien. Uh, en dit is ook, wat mij betreft ook het moment om daarmee echt te gaan oogsten, dat mm. wil zeggen dat uh, daar waar in het verleden ondernemers een beetje schuchter waren... van ga ik hier nog investeren, want we kijken naar het politieke klimaat... er komt niet veel van de grond, duurde allemaal veel te lang. Uh, partijen zeiden, ik haak af, want ik kan niet ontwikkelen wat ik voor ogen heb. Ik kan niet investeren in waar ik mee wil. Uh, dit is het moment, vind ik, dat je als Zandvoort, als gemeente... echt moet zeggen van oké, okay, we hebben laten zien wat we kunnen. Ga ervan uit uh, dat de komende jaren de Formule 1 in Zandvoort mag blijven... Uh, dat betekent ook dus dat er dat ondernemers zijn, investeerders zijn die zeggen, nou als dat het geval is, dan hebben wij ideeën en dan willen we mee aan de slag. En ik zeg, dan moet je dat nu pakken, dan moet je nu met aan tafel gaan zitten. We hebben een gigantische organisatie gezien, uh, heel veel uh, sponsoren hebben daar uh, hospitaalditenten uh, gebruikt. Ja. Dat zijn dus natuurlijk wel degenen die zeggen van nou... Ik ga in Zandvoort wat doen. Nou, niet alleen die partijen. Maar als je kijkt naar de directie van het circuit zelf. Die hebben natuurlijk ook al aangegeven. Van, als je kijkt naar de omgevingsvisie. Wij willen eigenlijk wel de komende jaren... gewoon in Zandvoort echt gaan ontwikkelen. En ook echt intentie hebben om hier te blijven. En niet zo, nou ja, we hebben een speeltje. en We gaan het dan al een paar jaar weer verkopen. We gaan door. Nou, omarm dat nou. Kijk eens even waar is dan de locatie waar je dat het beste kan doen. En wat mij betreft, is dat de Noordboulevard. Ga daarmee aan, aan tafel zitten en kijken wat kunnen we gezamenlijk als gemeente en ontwikkelaars mm. de komende jaren echt ontwikkelen. En dat kan een, een, een zaakhotel zijn met congrescentrum. Dat kunnen woningen zijn, dat kunnen allerlei act activiteiten, initiatieven zijn. Maar dit is het moment om daarmee door te gaan. En dan is het toch wel jammer dat Ries nog steeds geen hotel is. Ja, of dat nou een hotel moet zijn of wat er dan ook. Ik weet dat er plannen zijn en uh, dat is niet iets uh, wat natuurlijk, uh, zeg maar gisteren ineens bedacht is. Maar dit is wel het moment waarop ze zeggen we willen dat nu doorpakken. En de gesprekken zijn al gaande, de ideeën zijn er. En wat mij betreft uh, gaan we ook als D66 de komende jaren echt met een open mind daarmee in gesprek. Dus we gaan binnenkort een viersterrenhotel uh, gepland zien? Dat zou maar kunnen, ja. Oké, okay, nou ja, de, de, ook dat is al een tijd bezig. Uh, over woning gesproken. Uh, u uh, laat in die programma zien dat u uh, mensen wil laten doorschuiven, pas in een seniorenwoning. Uh, we hebben het net heel even over uh, zorghotel gehad. Dat hebben wij dus niet in zand voor. Nee. Zou dat er van D66 uit kunnen komen? Gaat, gaan daar voorstellen over uit? Ja. Ja, dat staat ook in ons programma. Mm -hmm. Kijk, wat je nu ziet is dat, uh, we weten allemaal dat mensen ouder worden, soms alleen ouder worden, hè, dus dat, is, dat het echt maar uit elkaar gevallen is door overlijden of wat dan ook, of dat de partner opgenomen is. Maar als je als oudere in een ziekenhuis terechtkomt en je wordt geopereerd en je moet daarna terug en je gaat steeds sneller uit het ziekenhuis ontslagen worden, mm -hmm. dan is de stap terug naar je eigen huis vaak een te grote stap. En ik vind dat je eigenlijk moet zorgen dat de mensen in hun eigen omgeving dan tijdelijk uh, begeleid kunnen worden, opgevangen kunnen worden en dat het heet dan zorghotel, waarbij je de faciliteiten van een hotel krijgt... en niet in een zorghuis terechtkomt, uh, verzorgingshuis of een bejaardenhuis maar dat je echt de comfort om je heen kunt verzamelen. Dat is tegenwoordig ook vanuit uh, de, de ziektekostenverzekeraar mogelijk uh, te, te, te, te betalen. Maar dat je inderdaad de aandacht en de zorg krijgt, de begeleiding krijgt... Uh, om de stap terug naar huis mogelijk te maken. En dat vind ik heel belangrijk, dat hebben we niet. En ik vind dat we daar in de komende jaar echt wat werk van moeten maken. Ik zit er uh, daar heel snel over na te denken. Uh, moet dat een zorg, uh, zeg maar een maar hart zijn... Of, of die dat gaat exporteren, maar wie gaat dat dan bouwen? Nee, dat hoeft niet. nou uh, ik, ik was uh, van mening dat je met de duinwachten... die nu uh, de komende jaren ontwikkeld ja? gaat worden... Dat daar uh, ook al aandacht voor was om, om uh, zorgcombinatie met uh, ouderen, uh, zorg ouderwoning uh, mogelijk te maken. Ik weet dat er een partij was die oorspronkelijk geïnteresseerd was om dat al in onder te brengen. Dat nee. is niet voor elkaar gekomen. Uh, maar er zijn partijen, er zijn commerciële partijen die dat wel kunnen aanbieden. Okay. En dan moet je alleen mee praten met degene die daar ook gaat bouwen. Huizen zijn om te wonen, ja. niet om te splitsen en te verhuren. Nee. Uh, vorige week. Uh, dat, splitsen, altijd... dat splitsen is, is een ander ding. Hè. Als, je, als je in een te grote woning woont en zit. dan is het best denkbaar dat je zegt. Nou, ik, ik wil niet vertrekken. Ik wil, maar ik wil wel mijn woning. Uh, zeg maar opsplitsen. zodat de ander erbij kan kunnen wonen. Maar als ik een splits. Ik, ik koop een woning. Ik verbouw hem, ik splits hem en verhuur hem in tweeën. Ja, dat is wat anders. Dat is, dat is anders. niet wonen. Dat is ja, verhuur... die, kant, uh, die kant wilt u een beetje op. Dus we willen een anti-speculatiebeding ja. uh, huren. Nou, uh, vorige week hebben we gesproken over, uh, over de, de, de twee woontorens bij de kazerne. Wethouder Blauw zegt dat het eerst wettelijk geregeld moet worden. Kan de gemeente daar wat mee? Nou, je kan in ieder geval ervoor zorgen dat partijen die uh, uh, zich melden en zeggen: Wij willen of ik wil een appartement kopen. maar ik heb niet de intentie om er zelf in te gaan wonen. en die vraag kan je stellen. Of je kan het opleggen. Die zeggen: Nee, we, we verwachten van iedereen die in Zandvoort een appartement of woning gaat kopen. dat hij er ook zelf in gaat wonen. Want wat je ziet. Is dat een, een dergelijke woning uh, uh, verhuurd wordt, soms aan toeristen, en in de wintermaanden aan mensen voor een mm. tijdelijke bewoning, dat daar flinke prijzen voor worden gevraagd. Dat helpt niet bij het oplossen van het woningprobleem. Nee. Dat is een tijdelijke oplossing en wat je wilt is een structurele oplossing. Ja. En die kan gewoon dan. Je, je wacht niet af tot het allemaal wettelijk gekaderd is. Nou, ik vind dat je daar gewoon de maatregelen voor moet nemen. En er zijn voorbeelden in het land waar dat al gebeurt. Oké. Okay. Nou, dan moeten we nog maar met meneer Bruijs praten erover. Een ander ding is geen plastic afval, ja. geen plastic zwerfafval meer. Dat gaat over bekertjes en, en al dat soort dingen. De horeca wordt hier ook in genoemd. Ja. Er wordt al drie, vier jaar gesproken in diverse overleggen met horeca. Van hoe moet dat nou en wat doen we nou? Er zijn proefpakketten aangeleverd, maar je hoort er eigenlijk niks meer over. Nou, dat, dat, dat is nee, niet waar. Want er zijn, de de buitenwacht heb ik het over. Dat is wat anders. Maar in Zandvoort zijn er vier paviljoenhouders die begonnen zijn... om inderdaad over te gaan naar afbreekbaar mm -hmm. plastic. Dat zijn een beetje zeg maar even, de, de, de trendsetters voor Zandvoort. In andere kustplaatsen, zoals in Scheveningen, is het al veel breder ontwikkeld. Ja. En ik vind het belangrijk dat je elke bijdrage die je kunt leveren om uh, uh, afval, plastic afval, dat zomaar de zee in kan waaien... dat je dat niet meer moet willen. We weten allemaal wat de gevolgen daarvan zouden kunnen zijn. Dus daar begint het bewustzijn van wat kunnen wij als paviljoenhouders bijdragen aan het terugbrengen... van het aantal uh, zeg maar het zwerfval, plastic En, en, en wij moeten, ik vind dat je daar als gemeente... De, de paviljoenhouders bij moet helpen. Het gaat niet vanzelf. Soms is het een, een wet, hè? het komt eraan. Ja, dat, en, dat, dat, dat duurt niet meer zo lang. Nee, daarom. En dan kan je beter maar zeggen... wat kunnen wij doen om jou mogelijk te maken... om het van de grond te krijgen... We hebben het laten zien tijdens de Formule 1 dagen eh, eh, dat het ook op basis van statiegeld best mogelijk is. Hè. De muntjes die daar. Dat was een, een perfecte eh, eh, ontwikkeling. En ik vind dat elk evenement in Zandvoort. Of dat nou op het strand is, in het dorp of op het circuit. eigenlijk aan diezelfde criteria moet voldoen. Nou ja, in, in heel veel dorpen om ons heen. en het is een beetje in, in het buitenland verzonnen. die hartplastieke glazen in plaats van. een koop, koop een biertje voor 2 euro in plaats van 1. en je krijgt 1 euro terug. Ja. Dat is niet nieuw. Nee, dat klopt. Alleen, niet. kan Oeh. ik dat verwachten in de eerste komende vier jaar? Wat mij betreft wel. Oké. Okay. Uh, duurzaamheidsfonds. Ja. Uh, ik heb vier dingen opgeschreven en daar zou ik graag in één zin een antwoord op willen hebben. Misschien twee. Energietransitie, minder energiegebruik en meer duurzame energie. Zonnepanelen. Zonnepanelen uh, boven de parkeerplaatsen? Ja. Oké. Okay. Krijgt u nog geen last met de Zuidboulevard? Wees uit? Nee, want dat is wel of een parkeerplaats. Maar daar hebben we het in het begin over gehad, over mm. participatie. Als blijkt dat de grote meerderheid van de bewoners daarin het niet ziet zitten... dan moet je kijken of er alternatieven okay. zijn. Maar als je het hebt over een parkeerplaats op Duintjesveld... heeft iemand er problemen ja, mee. Ja, precies. Dus er is mogelijkheid. Duurzame bereikbaarheid. Zandvoort ook in de toekomst bereikbaar. Ja, um, we hebben het laten zien hè, met de familie 1... Te dat laten klopt. zien dat als je inderdaad goed alternatief aanbiedt aan, aan mensen die met de auto van plan zijn naar Zandvoort te komen. Je biedt een goed alternatief aan, ja, dan komen de mensen duurzaam naar Zandvoort. De duizenden fietsen hebben wij zien uh, voorbij komen. Het was zelfs. tienduizenden. gevaarlijk om over te steken. Want je <laughs> bent niet doodgereden door een auto, maar door tien fietsers. Um, over de verkeersplan gaan we niet hebben, want daar gaan jullie nog uitgebreid over, ja. over hebben. Maar het is, u heeft gelijk. Zandvoort heeft laten zien dat het duurzaam kan een heleboel treinen ja. en, uh, en, en, en, en fietsen. Dus dat was wel goed. Um over bereikbaarheid kom ik straks nog even terug. Circulaire economie, minder weggooien en meer hergebruiken. Nou, Dat hebben we het over plastic en recycling. Maar dan hebben we het over ondernemers, maar ook privé. Als je ziet hoe het afval scheiden in wat al gebeurt, is het al erg goed. Gaat het goed? Ja, gaat goed. En het kan altijd beter. En als je kijkt naar de initiatieven die bij Spanelanden vandaan komen, dan zeg ik nou, daar wil ik graag verder over doorpraten. Want het kan nog iets beter dan dit, ja. Ik vind het altijd wel grappig dat je in het voorjaar kan je drie zakken mest halen omdat je uh, GFT doet. Maar als ik papier uh, netjes afval doe, dan krijg je geen boekenbon. Maar goed. <laughs> Klimaatadaptie en biodiversiteit. Droge voeten ja. in de groene omgeving. Die, uh, die snap ik niet helemaal. Nou, we hebben natuurlijk door de verandering van het klimaat... de afgelopen jaar wel gezien dat als er een flinke hevige regenbui... in het dorp losbarst, dat dan straten onder komen te staan. En ik heb ook gezien waar dat oorspronkelijk vandaan komt. Dus je moet maatregelen treffen, ook in de wegenstructuur. En laten zien in Nieuw-Noord, met de vergroening van die wijk... dat je ook als gemeente, als overheid kunt bijdragen... aan het terugdringen van natte voeten. De parkeerplaatsen hoeven niet altijd gewoon met tegeltjes te zijn. Maar die kan je ook met tegels beleggen. Tussendoor? En, tussendoor, waardoor het water makkelijker weg kan. Dus er is wel degelijk ruimte en aandacht voor uh, vergroening... En, ja. en daarmee ook adaptatie en zorgen dat, dat we inderdaad... In die natte voeten okay. uh, in ieder geval de komende jaren minder zullen hebben. Oké, okay. um, veilig en vrij. Ja. Uh, deze is er pleit voor een prideful, realistisch uh, softdrugbeleid. We willen misschien ja. wel meedoen met, uh, met de legaal wiet uh, aantelen... Aan Zandvoort is een van de weinige gemeenten die softdrugs verkoopt aan buitenlanders. In allerlei andere, in veel dorpen en steden, ja u knikt maar Amsterdam doet het ook, die, die, die ken ik. Uh, maar bij wet is het verboden om aan buitenlanders drugs te verkopen tenzij de burgemeester toestemming geeft. Wat denkt D66 daarvan? Nou... Valt dat in een realistisch beleid? Nee, ja, natuurlijk. Zandvoort is natuurlijk gewoon een toeristendorp. En als je kijkt naar het aantal uh, toeristen uit het buitenland... met uh, name natuurlijk ook Duitsers die hier naartoe komen... wil je natuurlijk ook een gastvrij dorp zijn. Mm -hmm. En dat, dat hoort er dan ook bij dat als uh, gasten uh, uit het buitenland uh, gewend zijn... of graag naar uh, Zandvoort komen om hier een, een jointje te mogen roken... zolang het geen overlast biedt voor de anderen. En als, zolang je het ook inderdaad op een veilige, gecontroleerde manier doet... ja. Dan eh, wat, met, wat deze 66 betreft, moet dat kunnen? Iemand uit uh, uh, de wereld uh, die daar in mij omgaat, heeft ooit eens gezegd, uh, je moet het zo zien, het zijn toeristen. Ze komen één keer per dag uh, een joint roken, maar ze eten hier, ze slapen hier, ze drinken in z'n Eigenlijk zijn het gewoon verblijfstoeristen. Het zijn gasten. Ja, dat is toch wel grappig. En als gastheer moet je uit de faciliteiten Ik Ja, dat is grappig. Uh, over veilig en vrij, ik mis eigenlijk iets over handhaving en politie. In, in allerlei andere stukken van vier jaar geleden, uh, we gaan handhaven, we gaan zorgen dat er meer boa's komen. En het valt mij gewoon op dat een aantal programma's niets daarover zegt. Nee, dat, dat, dat kan zo zijn. Maar ik denk dat we daar behoorlijk al stappen hebben gezet in de afgelopen periode. Mm -hmm. hè. Door corona hebben we gezien dat er extra handhaving noodzakelijk was. Is ook, die is ook gekomen. Uh, we hebben allemaal te maken, en dat is niet alleen voor Zandvoort... ...dat gaat voor een hele hoop andere gemeenten ook te maken met uh, een, een vorm van overlast... ...die anders is dan een aantal jaren daarvoor. Ik, ik vind dat je die faciliteiten uh, uh, moet, moet bieden. Maar in mijn beleving is het wat dat betreft al goed geregeld in Zandvoort. Het hoeft er niet extra... Handhaving bij. Daar denk ik een aantal zantwoorden anders over. Maar goed, dat, dat, lag, uh, ja. dat, dat, dat is. Investeer in bereikbaarheid. U bent erg op de fietsen. Uh, veel fietsen, uh, mooie fietspaden, een doorstroomfietspad van, van noord naar zuid. Ja. Um, en, van auto, west, en van oost naar west. Van oost naar west. Dus je rijdt zo de zee in. Uh, dat is nee, we hebben het natuurlijk visserspad. Van, het visserspad, dat, dat kan verbeterd worden. Ja, nou, oké. Okay. Over fietsers en over uh, de boulevardfietsen. Zou het een idee zijn om van Noord en Zuid een doortrekfietspad te maken? Want je ziet nou toch mensen die komen uit, uit Noord. Die gaan toch rechts op de boulevard en, en gaan er daarbij het rotonde weer af. Ja, weet ik niet. Ik vind dat je eigenlijk het hele dorp uh, uh, fietsvriendelijk moet maken. En uh, dat geldt ook voor voetgangers. Uh, ik krijg ook klachten van bewoners die zeggen... ...ja, er wordt wel ontzettend hard gereden bij mij in de straat. Gewoon in de woonwijk. En eh, daar zou je dus ook de doorstroming beter kunnen maken door je inderdaad terug te gaan... Maar wat in andere gemeenten op dit moment ook al naar voren komt, is dat je zegt dan nou, in woonwijken mag je niet harder dan 30 kilometer rijden. Waardoor het veiliger wordt voor fietsers om te fietsen. Veiliger wordt om uh, als voetganger te lopen op de trottoir en daar niet op weg gereden worden door fietsers. Dus wat ons betreft uh, zou ik zeggen: probeer en ga onderzoeken in welke wijken, welke straat in Zandvoort 30 kilometer kan worden ingevoerd. En daarmee maak je het dan een stuk veiliger en een stuk aantrekkelijker om te fietsen. Het is een item wat landelijke aandacht hebt, die 30 ja. kilometer en in Zandvoort moet je één doorgang weg 50 en de rest zou kunnen, maar goed, ja. dat is uh, voor de volgende uh, raadsperiode misschien wel te doen. Maar daar praten we nu over. Ja, ja in, uh, in het programma staat veel over uh, het dorp, de dorpskern en de fietsen erbij. Ik mis een stuk Noord en in het verlengde daarvan, uh, Noord woont uh, het merendeel van de Zandvoorters. Uh, hoe denkt u over de ontsluitingsweg? Mensen moeten daaruit een keer. Het zal lastig worden, klopt. Uh, en zeker als er dan straks nog een paar honderd woningen bijgebouwd worden... Uh, dan, dan, dan wordt het erg lastig. En, en moet je dus inderdaad uh, over in gesprek, ook met de provincie... om ervoor te zorgen dat uh, nou ja, die bereikbaarheid van een andere weg... Hè, de, de aansluiting op de Zandvoortselaan dat je dat voor elkaar krijgt... Uh, nou, dat, dat, dat zal niet in twee jaar opgelost zijn, vrees ik. Maar dan ga je door een heel groen gebied heen. Ja. Uh, ik denk dat daar, tenminste, men denkt dat daar de kruk zit... Maar we hebben grote bedrijven, we hebben veel inwoners. Er zal iets moeten gebeuren. Toch? Klopt. En als je dat voor elkaar krijgt, ontstaat er ook een nieuwe locatie... waar je weer verder kan kijken of daar woningbaar gereden kan worden. We zijn benieuwd. Uh, uh, er ligt ergens een plan. Misschien dat u het laatje kan ook betrekken. Parkeren. Ach. Ja, er staat, heel <lacht> wat, er staat iets kort in. Uh, uh, de, uh, als je niet de gewenste uitke uh, uitwerking hebt, dan moeten we dat veranderen. Is ja. dus dat gewoon bijsturen op het plan wat aangenomen is? Dat, Want dat, is als... dat is ook geroepen. Hè? Nee, dat klopt. Uh, We hebben natuurlijk nu, uh, vanaf uh, 1 juli uh, gaat het, uh, het nieuwe parkeerbeleid uh, in werking. Uh, en als blijkt dat dat op onderdeeltjes niet heel goed uh, uitgedacht is of niet werkt. Ja, dat moet je aanpassen. Maar uiteindelijk denk ik dat het basis is dat, dat de overlast die ervaren werd... ...in delen van Sandvoort... Uh, ...omdat daar door uh, allerlei verblijfstouristen geparkeerd werd... ...gratis geparkeerd werd... ...dat je zegt, nou, dat lossen we op die manier op... ...en de geluiden die we nu ook van de zomer al hebben gezien... ...werkt het in die richting... Uh, ...en ja, dan moet je inderdaad aan de randen van het dorp gaan parkeren... ...als je verblijfstourist bent of te gast komt. We gaan uh, zien wat de uitwerking daarvan komt... ...dat gaat ja. uh, dit jaar al gebeuren met de nieuwe raad... ...dus eens kijken wat eruit komt... Uh, geen gedoe, inderdaad, hebben we het uitgebreid over gehad. Ja. Dus um, denk ik dat uh, wij genoeg weten over de lijsttrekker en de plannen van D66. Um, dank voor het gesprek. Zijn er dingen die, die, die we gemist hebben? Nee, ik denk dat we uitgebreid over belangrijke zaken hebben kunnen spreken. Eh, ik vind het nog wel even belangrijk om eh, toch extra aandacht te vragen voor eh, ons sociaal eh, domein. Hè, het sociaal wijkteam eh, en de sociale basis in het dorp. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Eh, we hebben het wel gehad over jongeren, maar ik vind ook dat je het over ouderen mag mm -hmm. hebben. En eh, Jongeren krijgen heel veel aandacht, maar ik denk dat je ook over ouderen mag nadenken. En over mag de vergrijzende maatschappij. Zeker in Zandvoort, ja. Hoeveel zetels uh, uh, gaat D66 voor? Nou, ik, ik ga ervan uit dat we, we kunnen aantonen dat wat we hebben bereikt in de afgelopen jaren, dat, uh, dat we het aantal zetels terug kunnen krijgen. Ja, dat we dus voor drie zetels gaan. Wordt dat dan niet moeilijk met die versnippering? Uiteraard. We gaan het zien, dank ja. u wel. Uh, de derde muziekkeuze? Ja, daar heb ik even over na zin, ik. Ik, ik vond het wel leuk, want we hadden het net over... Uh, uh, nou, zeg maar dat er in bepaalde gemeenten eigenlijk geen uh, drugsbeleid is. Maar de kust uh, en niet alleen, maar ook aan de grensgemeenten speelt dat. Brok. Dus uh, ik zou eigenlijk uh, het, het, het nummer Limburg wel willen spelen. Oké, okay, nou dat gaan we dan gaan we dat ook opzoeken. Uh, dank voor het gesprek. Graag gedaan. Ja, Jullie, veel succes met uh, de campagne. Dank u wel. Dank u wel. Dit is een kwestie van gedoe. Rust de wacht en op de dag. Dat heel lang lemmers doen. Oh, ik heb niet al zijn lange leven gewaakt. Vandaag dag die moest komen en op de nacht. Op alles waar ik woon, maar waar ik. Was te duur of te vroeg of te laat voor mij We Wachten op succes en op die mooie dag Dag in de zon en in de zel voorlaai Riek wat ik weer hebben rond en gevierd Maar tot nou toe heb ik al ziel maar geleerd Het is een kwestie van geduld Rustig wachten op Dan geduld, rustig wachten op de dag, dat heel Holland-Limbos lult, dat heel Holland-Limbos lult, want er kunt in een dag, dan loop ik door Maastricht, daar zitten mensen denk ik en dat is ik. dan daar loop ik over en meer nog en door daar heb ik weet beroemde, Vanavond. Waarom zou ik op D66 moeten stemmen? Als u het belangrijk vindt dat de zorg voor jongeren, kinderen, ouderen in Zandvoort goed geregeld wordt. Als u het belangrijk vindt dat de raad in Zandvoort gewoon normaal met elkaar omgaat. Integen met elkaar bezig is. Als u het belangrijk vindt dat de toekomst voor Zandvoort een toekomst is waar iedereen in Zandvoort mag wonen. En werken en leven zoals u dat zelf wil. Als u dat belangrijk vindt. Als u het ook belangrijk vindt dat er aandacht moet zijn in bewoners voor Bentveld. Als u dat belangrijk vindt, stem dan vooral op D66. Want wij zorgen ervoor dat de rust in Zandvoort terugkeert. Maar de rust een politieke rust is. En niet als het gaat om evenementen, om de zorgen en de aandacht die u nodig heeft. Want daar gaan we echt ons sterk voor maken. Dus stem op D66. Uw stem is belangrijk voor de komende vier jaar.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 Na een hoop politiek uh, gaan wij toch afsluiten. Het was een, een fijne zaterdagmorgen... met de uh, meeste prikkelen van de GBZ in het eerste uur. Daarna uh, in het kader van zandvoortkies.nl... met uh, meneer Raymond van Haafden van D66, de lijsttrekker. Al deze dingen van het tweede uur... kunt u terugvinden op zandvoortkies.nl. En daar staan alle interviews die wij inmiddels hebben gemaakt. Daar staan partijprogramma's, daar staan namen op... Uh, u kunt dat op uw hier voorbereiden voor de verkiezingen. Het gaat erom dat u stemt. En wat u stemt, dat mag u allemaal zelf bepalen. Deze week is er door het kiesbureau bepaald wie de nummers hebben. En ik zal ze even voorlezen. Um, lijst 1 is de oudere partij Zandvoort. Lijst 2 is de VVD. Lijst 3 is D66. Lijst 4 is het CDA. Lijst 5 is de PVV. Lijst 6 is GroenLinks. Lijst 7 is de Partij van de Arbeid. Lijst 8 is de gemeente zandvoort Lijst 9 is Jong Zandvoort. En 10 is Zandvoort echt 1. Of ook wel Zee genoemd. Goed, uh, dit was de Goedemorgen Zandvoort. Wij hebben uh, nog wel een kleine afsluiting. De techniek is door Koord gedaan. De jingles, muziek en montage is ook door Koord gedaan. Nou, de redactie heb ik uh, zelf gedaan, Ben Zonneveld. En de presentatie is ook Ben Zonneveld... En vooralsnog uh, kunt u straks luisteren na uh, de, dit uur naar een interview van 11 juni 2011. En dat gaat over uh, Wim Buchel en zijn uh, leven als een zeer bijzondere man uit Zandvoort. Altijd leuk om uh, weer eens te luisteren naar Wim Buchel. U kunt natuurlijk dit weekend veel luisteren naar ZFM. Uh, vanmiddag is hij hier zaterdagmiddag op, uh, op zaterdag, dat is van uh, 2 tot 5. Die zijn er zondags ook. Nou, natuurlijk kunt u blijven kijken op Facebook voor de laatste updates. Uh, ook nog de programmering kunt u checken op www.zfmzandvoort.nl. Of we hebben ook nog een ZFM-app. Uh, u kunt kijken op allerlei downloads ZFM-app. Als u een tip hebt of iets leuks wil vertellen... meld dat bij redactie.zfm.nl. Tot zover. Goedemorgen Zandvoort van zaterdag 5 februari. Mijn naam is Ben Zonneveld en ik wens u een prettig weekend... E tot volgende week. Via, via, vieni via di qui. Niente più ti lega questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via, neanche questo tempo grigio, pieno di musiche e di uomini che ti sono piaciuti.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 Entra in questo amore buio, non perderti per niente al mondo. Via via. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5.